Waar gebed brengt reding. Commentaar bij de zorgles. Al die gebeden die ik had gezegd, zoveel duizenden keren ja, zijn de orthodox zonder te begrijpen. God die ergens daar in de hemel, hoog in de hemel is, waar ik niet van weet waar hij, wat hij is, waar hij is, hoe ik hem kon benaderen, hem binnen mijzelf kon laten komen. Ik kon het nooit ervaren. Het was alleen maar naar, alleen naar vlees, een sentiment, je verzoet alleen je vlees, je krijgt er geen redding door, geen jood, die in de Amida, in, de stand, in het staandgebed staat, krijgt een gevoel van redding, want hij weet niet wat hij doet, tot wie hij uh, bidt. Zo, ah, zo ook iedere aanhanger van een andere groep of religie mag niet uit welke. Zij krijgen een soort psychologische opluchting. Na denken van binnen, ik heb mijn plicht gedaan. Maar bij ons is het geen plicht. Het moet liefde zijn in plaats van plicht. Hebben wij plichten ten opzichte ob, van Hashem? Hashem maakte zichzelf klein door zijn Zoon naar ons te zenden, die zich als kleinste heeft opgesteld om ons te dienen. Niet dat wij, niet dat wij Hashem moeten dienen in al hun kinderlijke, religieuze, onstuimige, pogingen om hem te dienen. Comedie. In hun eerediensten en andere verschrikkingen wat zij allemaal doen in hun synagogen, kerken en andere verschrikkingen ten opzichte van een individuele ziel. Zij breken de individuele zielen. Voor hun dogma's. Over zaken daar spreken, allerlei rotzooi. Een werkelijke verschrikking. En ik weet wat ik zeg. Zij weten niet wat zij doen. Zij doen dienen hun traditie, hun plicht doen zij. Ik heb mijn plicht gedaan. Dat is het enige wat zij kregen. Maar helpt het? Geen hond. Het is. Er komt bij mij een gedachte opnieuw. Dat het is net zoals een, een, een man die dan. Even. zijn plicht doet met zijn vrouw even een wipje maakt en zegt die bij zichzelf ik heb mijn plicht gedaan als echtgenoot. maar is het, is het is het iets wat die gedaan heeft is het een plicht als zijn vrouw dan zou denken zou weten dat hij het als plicht beschouwt. Wat zou ze dan zeggen? Wat zouden ze dan denken? over haar man? Het is geen liefde. Het is plicht. En het helpt geen hond. En kijk nou wat we hier leren. Het maakt al... Mijn gebeden open. Al mijn staande gebeden, die ik toen als had uitgesproken, als een papegaai, als een papegaai, komen, komen opeens tot leven. In retrospectief. Alle krachten zitten in mij, geestelijk, en verkrijgen nu licht uit de zorg en de verbondenheid met Yeshua, waardoor zij opeens zinvol beginnen te zijn en mij nu wel reding brengen.